McCain zegt dat de Syrische opstandelingen plekken moeten hebben van waaruit ze veilig hun verzet kunnen organiseren. Precisieaanvallen op doelen van Assad kunnen daartoe bijdragen, zegt hij. In Moskou heeft de oproerpolitie een anti-regeringsprotest opgebroken. Tientallen demonstranten zijn opgepakt. Onder de arrestanten zijn prominente oppositieleiders. Zo'n 20.000 mensen waren naar het Pushkinplein gekomen om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag van gisteren. In Sint-Petersburg gingen zo'n 3000 mensen de straat op. Daar werden zeker 50 mensen opgepakt. Premier Poetin won de presidentsverkiezingen met meer dan 63% procent van de stemmen. Volgens de demonstranten en buitenlandse waarnemers is er gefraudeerd. Minister Leers wilde vingerafdrukken van vreemdelingen opslaan in een centrale databank. Hij hoopte ermee fraude en illegaliteit tegen te gaan. Leers heeft een wetsvoorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd.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 Het weer, eerst nog bewolking en kans op wat regen. Vannacht klaart het op, minima net boven het riespunt. Morgen overdag droog en veel zon, bij een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today, Erik Kortom. Het is 2 minuten en 11 seconden over negen. Met Erna Wernemars en Judoka Henk Grol... ga ik het zo meteen hebben over twitteren tijdens de Olympische Spelen. Leidt dat de sporters niet veel te veel af van waar het eigenlijk om gaat. En dat is medailles binnenslepen voor ons kikkerlandje. Um, daarnaast VVD-burgemeester en oud-minister Annemarie Jorritsma. Zij vertelt hoe je de sfeer een beetje goed kan houden tijdens onderhandelingen. Vooral als het om zoveel miljarden gaat. Natuurlijk naar aanleiding van de onderhandelingen in het Catshuis... die vandaag begonnen zijn. Uh, en de grootste artiesten hebben ooit in Poptempel Paradise opgetreden. Zoals bijvoorbeeld Johnny Rotten van de Sex Pistols. En ik wakker me terug of the Paradiso. No, no, fuck it, Al. I ain't I? I ain't got myself very far, have I? <laughs> <laughs> Gekscherend, die man. Nooit serieus. Voor de meeste artiesten is het een eer, overigens. Paradiso bestaat 40 jaar. Donderdag draait er een documentaire over onze bekendste poppodium in de bios. En ik bespreek straks de magie van die zaal. Als je ons wil volgen via Twitter, ik zei net al, kun dat via twitter.com slash Today, Via Facebook, facebook.com slash today. En via radio1.nl kun je ons niet alleen horen, maar ook zien en wel via de webcam. Today's Topics. Het meest besproken nieuws van de dag. Op één rij gezegd door niemand minder dan Luc Ike. Ja, we beginnen met nummer vijf. Vandaag was echt een prachtige dag. Ik reed naar het kantoor hier, uiteraard iets te hard. Parkeer hem op de stoep zonder kniplicht te gebruiken. Ga zo maar door. Uh, de klein, uh, overtredingen, uh, uh, iets te hard rijden, parkeren, een verkeerd lichtje en ga zo maar door. Daar zullen we niet tegen optreden. Ja, en dus kreeg ik helemaal niks, geen boetes. Dat is echt awesome. Dus ik gaf op weg naar de studio nog een keer extra gas. Pak een rood lichtje mee en wat denk je? Uiteraard de verkeershuftes die moeten blijven opletten, want daar gaan we we natuurlijk geen pardon van nemen. Ja, toen was het uit met de pret. Maar verder is het vrijheid, blijheid hier in het gooien... in de rest van Midden-Nederland. Want de politie deelt sinds 12 uur vanmiddag geen boetes meer uit. Daarnet is het ultimatum verstreken... dat de politiebonden hebben gesteld aan minister Opstelten. De bonden eisten voor die tijd een goed bod... om de CAO-onderhandelingen vlot te trekken. Ja, nou, en uh, minister Opstelten heeft zich... Uh niet gemeld. Ja, en dus zijn de agenten boos, want die willen een betere CAO met een betere pensioenregeling en zo. Maar dat vindt opstel dat het allemaal veel te ver gaan. Ja, zeker. Dat is, uh, ik moet ook eerlijk en duidelijk zijn. Ja, dat heb ik ook altijd gezegd. Dat is totaal uh, on, uh, ondenkbaar. Het is gewoon de nullijn. Uh, dat is de lijn waarop we uh, staan. Ja, voorlopig zijn die er dus nog niet uit. Morgenochtend stoppen ook in, uh, de agenten in Groningen, Friesland en Drenthe met het uitschrijven van bonnen voor kleine vergrijpen. Zoals onnodig toeteren, door de gracht rijden of een busbaantje pakken. Er rijdt een auto de busbaan op. Ja, <lacht> dat mag niet hè. Dat is vragen om problemen. Gaat u die nu aanhouden? Deze personen gaan wij alleen van de kant zetten. En, uh... Even vragen naar, uh, ja, naar wat de bedoeling is. Ah, de beroemde waar denken wij mee bezig te zijn? Vraag. Een vraag die vanaf nu in veel gevallen zonder gevolg is. Stop politie. U weet er eigenlijk al van, hoor ik. Nou ja, goed, uh, in dit geval de overtreding is niet gevaarlijk. U heeft er niemand mee in gevaar gebracht. En uh, ja, bij deze uh, laten we het dan bij een waarschuwing. Er komt er goed mee, weg. Dan nummer 4. Gisteravond de flinke brand in een kassencomplex in Herugewaad. Het luchtalarm ging zelfs af. Dat klopt. Rond half 1 is het, uh, heeft de meldkamer het luchtalarm af laten gaan. En uh, dat heeft te maken met het feit dat uh, we mensen wilden waarschuwen om de ramen en deuren vooral goed te sluiten... en niet naar buiten te gaan vanwege de rookontwikkeling. Ja, dan denk je natuurlijk meteen aan giftige stoffen en zo, maar dat is niet zo. Nou, dat is dus gelukkig niet het geval. Er is geen sprake van asbest of iets dergelijks. Maar het is wel allemaal plastic en het is natuurlijk wel rook van een, uh, van een grote brand. Het is gewoon niet goed om dat in te ademen. Maar het is niet uh, gevaarlijk voor de volksgezondheid. Precies, maak u zich maar geen zorgen. Er is niks gevaarlijks aan, behalve natuurlijk als je het inademt. Maar goed, dat is logisch. Is dat daar voor piepje? Oh, dat is mijn, uh, mijn telefoon. Oh, dat is waarschijnlijk een melder van uh, nee. is dat een brandweerman met een nee, apparaatje met... in zijn handen wat dat piepje geeft. Dat waarschijnlijk... Dat is mijn telefoon. Heel hard gaat loeien als er gevaarlijke stoffen uh, de lucht in gaan. Nee, dat is mijn, echt Prima joh, als jij wil dat het een geikerteller is, ik vind het best. In de ochtend was de brand trouwens weer uit en brand in de kassen. Ja, dan is de oorzaak natuurlijk echt simpel, natuurlijk, Erik? Simpel, ja, oorzaak ja. toch? Uh, Inderdaad, ja. het assimilatielampje en dan het schermdoek in de fik. eigenaar zei overigens ook nog dat hij wel een vermoeden had hoe de brand is begonnen. Uh, hij denkt dat er een assimilatielamp, uh, een lamp die bedoeld is om de plantjes ook s'nachts uh, te laten groeien... Um, dat die te heet is geworden en uiteindelijk is gaan branden. Zijndoek. En dat er uh, daardoor het schermdoek uh, in brand is geraakt. En Zijn... dat is een enorm brandbaar materiaal Lachen. dat over het hele bedrijf heen hangt. Dan ja. nummer 3. Poetin wordt opnieuw president van Rusland. Mooi! My... My... Slava, Rusland! Ja, we hebben gewonnen. La, la, la, lang leven Rusland en zo. En Janke, Jorie Poetin. Poetin heeft in een interview met Rusland grootste krantenkomst molska, Pfad gezegd: Mijn tranen waren echt. Maar ze waren van de wind. Ja, dat ja, zou ik ook zeggen. Huilu, huilie dat hij deed de Poetin... als een schoolmeisje snotterend op het Rode Plein. Niet zo gek, want Poetin won echt overtuigend. In Tsjetjenië bijvoorbeeld heeft een indrukwekkend percentage... van 99,76 procent van de mensen op hem gestemd. Nou, dat is best veel. Best veel, maar ook volledig verdiend. Tsjetjenië loves Poetin. En gelukkig was dit keer totaal geen sprake van welke fraude dan ook al... heb je natuurlijk altijd zeikers. Ja hoor, de filmpjes zijn alweer opgedoken, de eerste. Te zien is hoe in de Caucasus, bijvoorbeeld in het zuiden van Rusland... Iemand het ene na het andere stembiljet in de bus doet, zich blijkbaar niet bewust dat alles vastgelegd wordt. Dat gaat werkelijk minutenlang zo door. En uh, ook komen er uit het land uitslagen die nogal onwaarschijnlijk klinken. Bijvoorbeeld uh, met opkomstpercentages van bijna 100% of op plekken waar meer dan 90% van de uitgebrachte stemmen voor Poetin was. Ik heb nog geen bijzondere reden gehoord. De oppositie is dus gewoon jaloers. En ik bedoel, er waren er ook waarnemers bij. Je constateert dat uh, overdag. Uh... Het uh, buitengewoon uh, relaxed en, uh, en, en goed verdiept. Uh, het probleem zit uh, op het moment dat de stem geteld uh, moet gaan worden, en dat is toch een belangrijkste moment. Dan hebben we geconstateerd in 30% van, bijna 30% van de bureaus waar we de telling hebben gevolgd... dat de, de procedures slecht, slecht of heel slecht gevolgd zijn. Ach, procedures, procedures de altijd van iedereen. De komende zes jaar is Poetin gewoon president... en wie dat niet bevalt, heeft pech of een nieuwe baan in de werkkant. Dan, nummer twee, de gesprekken in het katshuis. Fris gewassen pakken in de plooi en het haar In model... stonden Wilders, Verhagen en Rutte vanmorgen klaar bij de micro... om te vertellen dat ze drie weken gingen praten. Misschien nog wel meer. Ja, in ieder geval gaan ze lang praten. Want er moet misschien wel 16 miljard euro bezuinigd worden. Goedemorgen. Morgen. Op. Deze de politieke samenwerking is anderhalf jaar geleden begonnen met een ambitie. Een ambitie om in Nederland de staatsfinanciën op orde te brengen. Om in Nederland de economische groei weer aan te wakkeren. En om Nederland veiliger te maken. Inmiddels worden we geconfronteerd met stevige tegenwind. Als Nederland. Als economie. Dat raakt ons... Allemaal... Allemaal. Kijk, en dus zijn er belangrijke gesprekken nodig... met opperste concentratie zonder gedoe van buitenaf... en daarom volledige mediastilte. Wij zullen totale mediastilte in acht nemen. We zullen deze gesprekken in vertrouwen met elkaar voeren... om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Ik zou zeggen, dames en heren, tot over een paar weken. Ja, dan gingen zij rugrecht bos vooruit, tijgers door dik en dun in weer en wind. En de deur ging dicht tot over drie weken, jongens. Tot over drie weken. Een uurtje later. Wij waren vroeger um, trots op de gulden. De gulden was uh, de mooiste munt van Europa. De gulden was een sterke munt... die ons decennia lang uh, fantastisch heeft gediend. En vandaag, u weet het allemaal... vandaag hebben we de euro. Ach, oh, godverdamme. De euro! De euro is geen geld... De euro kost geld. En dus vindt de PVV, moet Nederland maar eens ophouden houden met dat proefballonnetje dat de euro heet. Terug naar de gulden. Wat was de gulden toch een fantastische, prachtige munt. Wat waren we daar trots op wat hadden we daar een plezier van. En wat was dan een sterke munt die ons veel economische groei heeft gebracht. Nu hebben we een euro, we zitten vooral geld te betalen aan zuidelijke landen die de boel niet op orde hebben of hebben belazerd. We zitten niet meer zelf aan de knoppen. Het heeft ons economische groei gekost. Andere landen die een andere keuze hebben gemaakt doen het veel beter dan Nederland. Ja, dus we zouden toch gek zijn als we dat niet zouden. Ja, gulden invoeren kost 51 miljard, maar bespaart volgens het onderzoek van de PVV 75 miljard per jaar. Wilders wil nu een referendum over de herinvoering van die munt. Het is nog niet bekend of er ook een referendum komt over de herinvoering van het testbeeld. Het chocoladetopje van het raketijsje, de Finata Bank, Pizza Quick, waarmee je van een boterham een pizza kan maken. De Lolo Ball, Ranking de nieuws, het drankje Spoodniks, Fluff Marshmallow Pasta, PSV, de It, <lacht> de 3UD met van die dierschijfjes, Tamagotchis, WC met een stotbak met een touwtje, Monchichi aapjes, Krimpiedinkie en de Zuiders. Zee. En de reder. En de reden natuurlijk. Morgen is er weer een nieuwe Today's Topics. Dat dan, Erik. Ja, goedemorgen. Dankjewel, Luc. Ja, en ja, dan nu wat later dan gepland. De dag van Joris Kreugel. En sinds de euro is ingevoerd... heb ik in mijn portemonnee een ouderwets dubbeltje uit 1995. Geluk, gevoelsmatig... Ik weet het niet, maar het muntstukje eruit halen, dat doe ik niet. En misschien heeft het ook al met weemoed te maken. Toen was alles beter en goedkoper. Maar een herinvoering van eigenlijk de gulden, zoals de PVV wil... daar ben ik geen voorstander van. Vanmiddag gaf deze partij een persconferentie in Den Haag... over de voordelen, maar ik ben een tegenstander. Ik denk onder andere namelijk dat andere Europese landen... zoals Duitsland, Frankrijk, niet echt blij worden van zo'n besluit. En dat zou als politieke gevolgen kunnen hebben. En de kans zou natuurlijk bestaan dat je je uit de marktprijs... want de gulden zou wel eens veel te sterk kunnen worden... en dan worden producten weer natuurlijk duurder. En dat schaadt de export. En we zijn immers ook een exportland. Maar wat ik wel vind... is dat het geld uit het gulden tijdperk veel mooier is. En die wil ik wel weer een keer even vasthouden. En dat kan hier bij een soort geldpakhuis in IJsselstein... bij de munten- en postzegelorganisatie. En daar is, als het goed is, de eigenaar Jacco Schepen. Hele bakken vol met guldens, rechtsdaalders, dubbeltjes. Dit zijn de zilveren reeksdaalders. Dat klinkt veel blikachtiger. Ja, dat klinkt veel inderdaad. Ja, dit is dan van 1970. Het is een mooie munt, hè, die gulden. In dat op zich mis ik hem ook wel een klein beetje. Ja, Het Nederlandse geld is altijd mooi geweest. Zowel de, de munten als het, als het bankpapier was van uitzonderlijke kwaliteit. En, en enorm mooie voor, vormgeving ook. Veel beter dan eigenlijk de euro nu. Want dat is wat meer een, een mix van allerlei eisen van verschillende landen. Hoe lang heeft de gulden bestaan? Nou, de gulden heeft ongeveer 750 jaar bestaan. De gulden betekent eigenlijk gewoon gouden. En dat kwam van de nieuwe gouden munten die vanuit met name Italië... naar de rest van Europa verspreiden. Is die er ooit uit geweest eigenlijk, de guld? Nee, is nooit echt weg geweest. Want er zijn natuurlijk wel periodes geweest dat er geen gulders geslagen werden. Maar dan waren de gulders die daarvoor gemaakt waren, waren altijd nog geldig. En als we terugkijken in de tijd, wij zijn gewend dat we vertrouwen op een munt van, van nikkel, die eigenlijk helemaal geen waarde heeft. Maar als we 100 jaar teruggaan in de tijd en nog verder, vertegenwoordigde gewoon zijn waarde in zilver of in goud. Kost deze guld nou die je in je hand hebt? Helemaal geld, 25 en tientjes dan. Is dit geld, als ik nou zo'n 25 je wil kopen, wat kost mij dat dan? Nou, als het een, een gewoon gebruikt biljet is, dus een biljet in slechte kwaliteit... dan kost dat gewoon de nominale waarde. Deze biljetten zijn nog uh, inwisselbaar bij de, bij de Nederlandse Bank tot 2032. Ongevouwen en mooie kwaliteit, dan kan dat uh, exponentieel in waarde toenemen. Met name als de biljetten weer wat ouder zijn en in nieuw staat. Oké, okay, dus ik betaal hier gewoon nog iets van 12 euro voor voor 25 gulden. Ja, 11,34 euro geloof ik uit mijn hoofd. En het is een leuke belegging ook, want ze worden steeds meer waard. Dus een mooi ongevouwen uh, uh, vuurtorenbiljet, dat kost nu al, een, uh, ik denk ongeveer 3,5, 400 euro. En dat neemt uh, elk jaar toe. Van de zonnebloem vond ik altijd mooi, dat is 50 gulden. Internationaal gezien ook een van de meest uh, gevraagde biljetten die, uh, die er is. Wat kost nou zo'n bak met gulders en uh, de Halders, die hier staat, echt helemaal vol? Nou, ik denk dat daar voor tienduizenden gulders aan gulders in zitten. Dat kost een paar honderd euro. Ja, ik dus denk, ik ga die maar... dingen meenemen, zometeen gaat het allemaal door. Dit is ongeldig verklaard en uh, de Nederlandse staat zal de fout niet maken om dit weer geldig te verklaren. Dat, uh, die hoop uh, heb ik wel laten varen. Eerlijk dat geld, zeg. Maar wat vind je nou op de PVV dat ze de gulden terug willen? Ja, ik denk dat het alleen maar een publiciteitsstunt is. Want iedere weldenkend mens begrijpt dat dat niet realistisch is. Want wij moeten het ook hebben van internationale handel. En als ik in één keer uh, uh, alles moet gaan omrekenen weer van guldens naar euro's... Uh, met dagelijks wisselende koersen, daar zou ik helemaal niet blij mee zijn. Je gooit hem terug, maar hij moet maar niet meer terugkomen. Nee. Mij lijkt het ook niet zo'n enorm goed plannetje. Maar goed, ja, je weet het nooit. Wilders wil nu een referendum houden over de terugkeer van de gulden. Minister De Jager van Financiën heeft gezegd... we blijven gewoon in de eurozone. Maar één ding, het geld van vroeger vond ik en vind ik nog steeds heel erg mooi. Alleen, het is gewoon passé. Radio 1, The Today. Nou, oh, die snip. Dat vond ik wel heel mooi. is een brammetje en een snip. Goed. Twitteren tijdens de Olympische Spelen. ga ik het zo meteen over hebben. met de man die naast me zit. Erben Wennemars. En Judoka Henk Grol aan de telefoon. Want die twitteren zich allebei helemaal suf. Nu ook, trouwens, Erben. Nou, ik zit wel even te kijken. Want uh, FC is speelt vanavond. Dus ik, ik moet even een beetje bijhouden. wat uh, Gaan de de zal is. Gaan we het ook nog over hebben. Want er is iets vreselijks gebeurd afgelopen weekend. Nog goed, ja. um, Je kunt ons uh, volgen. twitter.com. Slash BNM Today. Kijken hoe Erben erbij zit. Na zijn wintersportvakantie. Akelig fit, trouwens. Ja, ben ik, Pot, ik ook. Jan Dori. Ja, ben ik. Kan je zien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 je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, Ze denken dat ik niet bezig ben met Denk dat ik geen gevoelens heb nu alleen maar denkt, oh, oh. wat zij is in de wereld, zeg maar wat je moet doen, staren wordt stil van, stil van, stil Zeg maar wat je moet doen, staren wordt stil van, stil Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Zo'n plaat die zich langzaam aan de binnenkant van je schedel vasthecht. En dan de rest van de week denk je: wat zit ik toch te fluiten? Dus ik neem je mee, Gers Pardoel. Het is maandag, het is tijd voor sport. En daarvoor zit de man uh, die daar alles weet naast mij, Erwin Wennemars, Helemaal fris, fruitig, super akkelig fit, zei ik net terug, ja. van de wintersport. Niks gebroken deze keer? Nee, <laughs> ik heb helemaal niks gebroken. Ik ben helemaal, helemaal, helemaal goed van, van, van de piste afgekomen. Okay, want jij skiet toch niet zo heel lang, geloof ik. Nee, als, als sporter mocht ik wel skiën, maar heb ik het niet gedaan. Omdat ik vond, ja, je moet gewoon... Uh, het, ik wilde niet het risico lopen om wel iets, wel iets te breken. Maar ik moet zeggen, ik, ik ski nu twee jaar en ik... Uh, ik ben helaas nog niet gescout op de, op, de, op, de, op de piste, maar dat gaat niet lang meer duren. Maar wat doe je dan? Doe je dan boekelen, tief of uh, afdaling? Super uh, Nou, ik ben meer van de super -g. Ik ben meer de, de Herman de Meijer uh, uit Nederland dan. Even Ja. Goed, zometeen ander sportnieuws. Maar nu eerst even, uh, ja, misschien wel een pijnlijke aangelegenheid... maar ook wel weer mooi. Want het ging niet zo goed met FC Zwolle afgelopen weekend, geloof ik. Het was 2-0 voor en toen horen ja. ze met 3-2. Ja, en dat, is, dat, is, dat is vrij pijnlijk. Uh, uh, Sparta, die heeft, Sparta die zit uh, vlak achter ons nu. Die zitten nu nog maar, nog maar vijf punten. Of we hebben nog steeds vijf punten voorsprong. Maar er wordt vanavond ook gespeeld. En we zijn op dit moment staan we met 2-1 voor tegen Volendam. Dus dat... dat uh, ziet er weer goed uit en Sparta staat gelijk. Alles wat voorstelt tegen Wollendam vind ik prima. Goed hoor. Uh, nee hoor. Uh, ook goed nieuws uit Zwolle, want er komt de samenwerking. Je ja. bent, bent niet alleen uh, uh, um, laat me zeggen een beetje betrokken bij FC Zwolle, je bent ja. commissaris daar. Ik ben, ik ben commissaris bij, bij FC Zwolle, maar ik, ben ook, uh, ik hou me ook bezig met, met, de, met de maatschappelijke takken ja. van, van FC Zwolle. Maar inderdaad, we hadden toen, uh, vorige week een commissarisvergadering en dat is toch wel een raar... Uh, er kwam een agendapunt van ja, een samenwerking met Real Madrid... Wel nou, nou ja. Hoe wil je het hebben? Maar hoe kom je daar aan? Heb je dan gewoon gebeld naar Madrid en gezegd... Hallo, wij zijn... Nee, nee. onze, Noor ro de onze, Rotteroos, FC's Volk. Ja, nee. Onze voorzitter heeft daar, heeft daar uh, connecties en... Uh, ja, zij waren geïnteresseerd om, om ook iets te doen in Zwolle of, of, of in Nederland. En dan met name richting de scouting. Ja. En, en kijken of wij van de kennis kunnen leren van, van, van de Real Madrid. Dat is natuurlijk een hartstikke leuke, leuke overeenkomst. Loopt er veel talent rond bij FC Zwolle? In de jeugd? Nou, als je kijkt, we hebben nu... Uh, ja, dan vragen we heel erg heel technische voortvraag. Dat, dat, dat mag dat mag Er zijn twee uh, uh, spelers geselecteerd voor het uh, uh, Nederlands elftal onder zoveel jaar. Okay. Dus we hebben inderdaad talenten rondlopen. Goed zo. We gaan het hebben over de Olympische Spelen in Londen. Want in juli gaan we beginnen en is het zover. Vorige week lazen we dat het Australisch Olympisch Comité zich zorgen maakt... over het twittergedrag ja. van haar Olympische sporters. Eh, Dan raden de, de Australische atleten zelfs af om te twitteren. Vind je daarvan? Je bent een nou, van fan twitteraar. Nou, ja, ja, inderdaad. Uh, um, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat ze dat, dat, dat het af, uh, afraden. Maar ik vind het niet verstandig dat... Uh, dat ze te dat ze gaan verbieden, of want dat, dat kan namelijk niet meer. Je kunt niet meer. Dat is het grote verschil nu met hoe het vroeger was en hoe, hoe het nu is. Je gaat samen afspraken maken. Je hebt niet meer dat een, een comité zegt van dit mag je niet... en, dat, en dat, mag, dat mag, dat mag, dat mag wel. Dat werkt niet meer. Dus je moet er samen... Waarom, waarom werkt dat niet meer? Ik kan me voorstellen... de, de bond heeft er alle belang bij dat, dat ze we met medailles terugkomen. En als zij denkt van nou dat is niet goed, dan kun je dat toch opleggen? Of nou, dat nou, ik denk dat het uh, uh, uiteindelijk... Als je mensen iets oplegt, dan gaan ze dat gaan, namelijk niet doen. En je moet de mensen uh, op een verantwoordelijkheden wijzen. Dus je moet ze wel uh, bewust maken van: hé, hey, er zit gevaar in Twitter. Er zit gevaar in, in dat je daar heel veel tijd en energie in, in steekt. En als je daar goed je voorlicht over, dan moet die sport op een gegeven moment zelf de keuze maken. hé, hey, dit doe ik wel of dat, dat, dat, dat doe, ik, doe ik niet. En dan heb je echt uh, een win-win situatie. Want jij gaat, jij gaat onze Olympische sporters daar een beetje in begeleiden, begrijp ik? Hè? Nou, wij gaat, ik ga samen met, met Mark Huizega, uh, Johan Kenkhuis, uh, Bas van der Goor. En Theo, mag ik drie bijeenkomsten organiseren om de, de Olympische sporters voor te bereiden voor, uh, voor, voor Londen? En een van de bijeenkomsten is de, gaat, gaat, gaat over media. En ja. wij hebben natuurlijk heel veel ervaring met media. En we gaan ze wel eventjes uh, gaan, uh, nou, nou, samen, samen met hem praten over uh, nou, wat zijn de gevaren van Twitter en wat mag wel en wat mag en mag en mag, mag, mag niet. En mag met u... name uit onze eigen ervaringen. Ja, ik wou zeggen, want jij, jij bent een ervaringsdeskundige erin. Ja. Wat is jouw eigen uh, grootste. Ik maar zeggen afleiding geweest van Twitter. Is dat gewoon het feit dat je het te veel doet? Of, de, of zijn het ook dingen die je leest die je dan kwetsen? Of, nou kijk, als topsporter ben je uh, altijd heel erg kritisch na, naar jezelf. Dus stel bijvoorbeeld dat jij alleen naar de reacties. Als je bijvoorbeeld tien reacties krijgt en die zijn allemaal positief maar er zit één negatieve tussen. Ja. Dan is het topsport eigen om gewoon altijd naar die kritische reactie te kijken. Is dat een winnaarsmentaliteit? Ja, denk dan... ik wel. Want je wil namelijk altijd beter worden en, en dan baal je ervan dat er een slechte reactie tussen zit. Ja. Um, dat kan je helpen, maar dat kan je ook afleiden. En dat wordt natuurlijk wel leuk, want dit zijn dus wel. Kijk, in de aanloop van de vorige spelen, ik heb het niet gehaald, Erik, voor jou Ik, heb, in -info. ik wou helemaal niks nee, zeggen. maar ik heb wel in de aanloop was. Dit waren in de aanloop heb ik heel veel getwitterd en daar heb ik dan ook heel veel reacties op gekregen. Maar toen twitterde er bijna nog helemaal niemand in Nederland. Ja. Uh, maar dit worden wel de eerste Twitter-spelen. Dus dit worden de eerste echte spelen waarbij social media gewoon booming. Uh, een enorme gaat rol gaat spelen. We gaan eens kijken naar. We gaan er iemand bijhalen die ja. uh, die die rol gaat spelen. Um, een van de sporthelden die ons land gaat vertegenwoordigen is judoka Henk Groen. Goedenavond, Henk. En jij twittert je ook helemaal ziek, hè? Nou, dat valt tegen. Het, uh, eigenlijk is Erwin de Twitterkoning, ik eigenlijk helemaal niet. Uh... Oké, okay. Twitterprins Henk Grol dan ja. bij deze. Hey, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ga jij op dit moment om met Twitter als je uh, een toernooi aan het vechten bent? Nou, als ik een toernooi uh, judo, dan heb ik meestal geen telefoon bij me, omdat ik dan uh, daar moet letten. En, uh, en judo zou hebben meestal meestal grote chaos. En heel ja. veel bandieten die uh, graag... Uh, uh, dingen stelen. Dus dat uh, heb ik meestal in mijn hotelkamer liggen. Maar voor na de wedstrijd twitter ik meestal wel iets uh, over mijn wedstrijden. Mm. Hey, en straks op de spelen. Heb jij al enig idee hoe jij het twitteren gaat aanpakken daar? Ja, nou, ik denk dat ik gewoon uh, als ik wegga uit Nederland. gewoon uh, dan uh, waarschijnlijk niet meer ga twitteren. En dan gewoon uh, namen. ...Olympische dag waarschijnlijk wel weer iets erop gaan zetten... ...en daarna gewoon uh, vakantie gaan nemen waarschijnlijk... ...en daar niet te veel mee bezig zal zijn uh, tijdens de Spelen. Alhoewel het natuurlijk wel commerciële waarde is voor een sporter... ...en daar moet ja. je natuurlijk altijd over nadenken. Maar uh, ja, ik, ik, weet, ik heb er niet echt heel erg goed over nagedacht... ...wat ik daarmee ga doen. Maar ga, ga, je, ga je dat, dat, dat wel, wel, wel doen voor de Spelen? Want dat is denk ik heel belangrijk... ...dat je van de of naar... Van, hey, wat, ...wat ga ik daar, da, da, daar nou eigenlijk mee doen? Ga ik, nou, uh, ga ik wel of ga ik niet twitteren? Is dat, uh, heb je daar ja. nog niet... Nou ik ben er nog niet helemaal uit wat ik er precies mee wil, maar het is net hoe je je voelt, hoe goed je je voelt en uh, of je staat bent om het te doen. En ik denk ja, zo'n dagen wat ik zeg, een dagen voor een wedstrijd ben ik gewoon wel gefocust en heb ik gewoon geen zin om uh, de Heb Ik neem waarschijnlijk geen telefoon op straat, laat ik die gewoon lekker echt liggen uit en uh, gewoon geen stoorzender ja. bij je te hebben. na nou, de wedstrijd zal waarschijnlijk wel wat meer Twitter gaan worden. Kun je kun je, maar, kun je, kun je, kun je, je voorstellen dat Twitter jouw prestaties gaat beïnvloeden? Nou, dat wat je zei, waarschijnlijk mensen komen taal op je prestaties. En als je natuurlijk meerdere disciplines hebt, meer onderdelen, dan ga je natuurlijk waarschijnlijk, ga je dan reacties krijgen op je verrichte prestaties. En daar ga, kan je misschien jezelf, ja. Uh, yeah. Ja, maar ik heb, ik heb nu twee sporters, aan, één de, de, live en één aan de lijn. Maar ik wil dat ja. dan toch vragen. Stel dat, ik bedoel, jij hebt je, je succes gehad... maar je hebt ook je, je ja. slemielige momenten gehad, ja. zou ik maar zeggen. Henk, jij ook? Ja, ja. Uh, uh, de, de Twitter is medogeloos. Mensen de, nemen, geen, hebben geen blad, nemen geen blad voor de mond. Hoe, hoe voelt dat, Henk? Want jij hebt dat ongetwijfeld ook aan de lijf ondervonden. Ja, een klein beetje. Ik heb natuurlijk maar, gelijk met Erwin, maar een paar volgers. Dus het hm. uh, valt nog een reuze mee. Maar, uh, maar ook ja, die kunnen ja. medogeloos zijn. Ja, ja. Ja, maar ze kunnen zeker jezelf, uh, of je, ja, je, ze kunnen je hard raken uh, als je daar gevoelig voor bent. Uh, er is toch zijn natuurlijk ook in de, de pers, kan zijn zeker bij judo, je hebt maar een paar momenten en daar word je op afgerekend. Ja. Dus in dat opzicht uh, ja, zie je <laughs> iemand dan keihard voor je. Vol, vol, volgens het Australische Olympisch Comité zorgt er voor minder concentratie. Ben je het daarmee eens? Dat kan, hoeft dus niet. Weet je wel, als met de ene persoon is het natuurlijk heel coolbloedig en heeft er helemaal geen last van. De andere persoon wordt daardoor geraakt. Dus dat, moet je ook, dat is ook een beslissing die je zelf zal moeten nemen, denk ik. Wat ja. ik dan ook niet voor je kan nemen, dat je net al zei, in een stukje vooraf kijkt. Eh, verbieden is geen optie. Want eh, ja, iedereen heeft een telefoon en er zullen toch mensen het gaan doen. Alleen ja, als er gewoon eh, duidelijke regels voor zijn en eh, mensen houden zich eraan, is het fijn voor de hele, hele Olympische ploeg, lijkt me. Uh -huh. Juist. Erwin, ja. als jij nu uh, naar de Olympische Spelen zou gaan... zou jij dan minder twitteren, meer twitteren? Zou je daar met jezelf iets voor afspreken? Dat is het laatste wat ik van jou wil weten. Nou, um, um, ik heb heel veel getwitterd richting de, uh, uh, de speler van Vancouver. Uh, maar dat deed ja. ik ook met een reden, Erik. Want uh, ik voel namelijk dat, dat, dat de mens thuis... Uh, Recht hadden op een, op, een, op een beeld of hoe, hoe totsport eigenlijk. Behind the scenes e hoe, hoe totsport ja. eigenlijk echt is. Want ik irriteerde me er maatelijk aan, aan al dat politiek gedoe. En nee. iedereen zei me dat alles koek en ei was. En dat was het helemaal niet. Dus ik dacht van ik ga zonder een oordeel te geven, ga ik gewoon vertellen hoe het is hoe om het een top totsport ja. te zijn. Ik dacht, van daar, daarmee kan ik vrij bewegen. Daarmee kan ik eindelijk gewoon echt, vrij, echt, echt ook vrij. vrij uh, uh, vrij presteren. Prestaties... Ben je geslaagd in die video? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. <laughs> Heren Want Nederland was helemaal niet klaar voor een twitterende erbe. Nee, ik was alleen <laughs> maar bezig met allerlei, uh, allerlei ruzies. Het uh... was te vroeg bij de mars. Je Ja, inderdaad, inderdaad. Henk, uh, dankjewel voor het aan de telefoon komen. En heel veel sterkte in, in, in de aanloop naar, uh, naar, de, naar de spelen natuurlijk. Hè. En, twi en twitter maar ja. gewoon verder. Ik wil het gaan. Ja, maar weten. Henk, ik ga jou volgen hoor. Ja, precies. Ja, dat lijkt me mooi, mooie ik ook. Judo, maar ben je nou, wat, uh, heb je al wat spierkracht gewonnen? Hey, jongens, ik zet jullie even in een box-apparaat. Ik het helemaal goed. Jorden Enkel en Erben Willemars, jongens, dankjewel. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Anne Dorst woont in Brazilië, in Rio de Janeiro. Of zoiets. Over twee jaar staat WK Voetbal. En ter voorbereiding veegt de politie de stad volledig schoon. En iedereen die de stad onveilig maakt, wordt van straat gehaald. Anne, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ho hoi. Mag, mag je nog wel blijven? Ik, uh, ja, blond hè, ja, ik mag nog wel blijven. <laughs> ja, blonde vrouwen mogen nog wel blijven daar. hey we hebben hier beelden gezien van Sloppenwijken die door de politie uh, worden overgenomen. vellas die worden binnengevallen en worden schoongeveegd. Maar dat is niet het enige wat de politie doet, toch? Nee, dat klopt. Uh, ze zijn daarmee begonnen en uh, de, de politie die heeft de drugsstaat in de Sloppenwijken. Uh, ja, die hebben de boel overgenomen daar. Mm -hmm. Maar nu zijn ze dus inderdaad de drugsverslaafden aan het aanpakken. Oké, okay, wat doen ze daarmee dan? Nou, er is nu een wet aangenomen dat het dus uh, mogelijk maakt dat uh, de verslaafden mogen oppakken. En uh, in, ja, dus gedwongen in een kliniek stoppen, in een afkeerkliniek. Dus nu zie je steeds vaker dat de politie ja, toch vrij hard handig die, uh, die drugsverslaafden van de straat aftrekken. Heb je het gevoel dat dit echt maatregelen zijn, laat me zeggen, voor de bühne? Dus om, om het inderdaad in de richting van het WK schoner te maken? Of dat ze dat echt ook bedoelen om, laat me zeggen, de steden uh, als bijvoorbeeld Rio echt veiliger te maken? Nou ja, ik denk inderdaad dat het vooral maatregelen zijn om de druk, weet je om maar uh, iets aan de problemen te doen. Maar uh, ja, dit lijkt niet echt een oplossing, want ze stoppen de mensen in afkeerklinieken, maar dat zijn meer een soort PDF-klinieken, daar kan je het mee vergelijken. Dus ze worden dan echt tussen de zware criminelen gestopt. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat lijkt mij ook niet de oplossing Nee, wat zou de volgende stap zijn, denk je, als ze deze drugsverslaten van straat hebben? Is er nog één bevolkingsgroep die ze graag weg willen hebben? Of er nog een bevolkingsgebied. Ja. ja, of uh, de stra straatverkopers of. Uh... Dat, ja, daar dat zijn ze ook al mee bezig, inderdaad. Op de stranden en uh, ja, tijdens festivals en zo. Om inderdaad uh, gewoon de particuliere verkokertjes. om die ook de weg te werken. Dus alleen maar met vergunningen uh, te werken. Ja. Goed. Anne Dorsten houdt voor ons in de gaten. Dank je okay, wel. Oké, graag Radio 1. Het NOS-journaal. Half tien geweest. Hij zit hier tegenover Martijn Nijhuis heeft nieuws. Ja, de Republikeinse oud-presidentskandidaat John McCain pleit voor een aanval op Syrië. Hij vindt dat de VS leiding moet geven aan een internationale missie... om strategische doelen van president Assad te bestoken... zodat hun tegenstanders veilig hun verzet kunnen organiseren. Twaalf grote schuldeisers van Griekenland gaan akkoord met het deels kwijtschelden van Griekse schulden. Hun steun is belangrijk voor het slagen van het schuldenplan van Griekenland... Het plan moet land een lastenverlichting van 107 miljard opleveren. De Belgische politie heeft een seksmarathon verboden. Een Belgische vrouw die bekend staat als Hot Marijke... wilde volgende week twee keer drie uur lang mannen oraal bevredigen. Volgens de politie is deelname van het publiek aan seksuele handelingen niet toegestaan. En de burgemeester van Hulst heeft op Twitter een opmerkelijk bericht gezet over overvallen op Chinese restaurants. Hij schreef. Nu al drie overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Niet sambal blij. De burgemeester is niet van plan op zijn Twittergedrag aan te passen. Commissaris van de koningin Pijs is niet blij met de tweet. Ze neemt contact op met de burgemeester. En dat was het. Radio 1, PNN Today. Heerlijk, wat Erik een kortom. bulletin met uh, in één ademhot malijken en Chinees belicht. Nou goed, uh, serieuzere zaken dan. De komende weken zijn alle camera's namelijk gericht op het katshuis. Daar proberen Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders eruit te gaan komen... Uh, hoeveel en waarop er nog bezuinigd kan worden, 16 miljard, maar liefst extra. De drie heren uh, er, zal er hard onderhandeld gaan worden. En dus ook is het is belangrijk om af en toe een beetje gezellig met elkaar te zijn. Tenminste, dat lijkt mij. Maar hoe doe je dat in hemelsnaam? Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, oud-minister voor de VVD... en al meer dan 30 jaar actief in de politiek, die weet daar ongetwijfeld meer van. Mevrouw Jorritsma, Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb hier een foto voor me liggen... van het crisisoverleg in het Katshuis uit 1999. Laat ja. mij de foto even voor u beschrijven. Het is, dus ik ken uh, hem nog wel. Ja, u kent hem nog wel. Nou, daar voor de luisteraars dan. Een van zo'n in de bosjes liggende fotograaf. <laughs> ja, precies. Iedereen lijkt ontspannen een beetje rond te wandelen. Ja. U staat net op van een koffietafel. Op de voorgrond zien we Roger van Bokstel... toen minister van D66 een handstand doen. Uh, als je ons volgt op Twitter trouwens... zie je de foto nu voorbij komen. plaatsen we hem even. Ja. U kunt zich die foto dus nog goed herinneren. Hoe, be hoe belangrijk is ons spanning tijdens dat onderhandelen? Um, laat ik eerst zeggen dat volgens mij Roger van Woksel had gezien dat er een fotograaf in de bosjes lag, dus die dacht ik zal hem pakken. En had het uh, zeggen, nou, dat is goed gelukt. <laughs> ja, uh, die wist zeker dat hij daarmee in de krant kwam. Uh, ja, Ik denk zelf dat er uh, zijn een paar dingen die, altijd, uh, die erbij horen. Het eerste is dat je uh, uh, uh, het met elkaar kunt vinden. Uh, dat, je, uh, dat de personen uh, zeg maar ook, uh, zeg maar, uh, heel in vertrouwen met elkaar kunnen spreken. Mm -hmm. uh, dat is denk ik al een grote basis. Uh, ja, en hoe doe je dat dan ontspannen? Ja, dat is een kwestie van uh, uh, tijd nemen. En daarom, ja, daarom neemt men ook behoorlijk de tijd. Uh, tijd nemen om dingen uit te kunnen zoeken. Om ook een beetje rust te nemen. Om ja. af en toe te pauzeren. Uh, ook tussendoor gewoon eens over wat anders te spreken. Dat, dat gebeurt natuurlijk als, als je schorst. Zijn er altijd een paar mensen die hard aan het werk zijn. Meestal is dat overigens de minister van Financiën en de premier. Ja. Uh, en dan is de rest eventjes uh, gewoon aan het ontspannen. Uh, ja, en dan hangt het er maar net af uh, of je het volste vertrouwen in hebt... dat je er met elkaar ook uit kunt komen. Laten we eens kijken naar zo'n zo dag. Want uh, ze zijn dan vandaag begonnen. Um, ik zag ze zitten met z'n zessen... aan een ronde onderhandelingstafel trouwens. Is ja. dat? Is dat ja, die ken ik niet. Die heb ik dan nooit gezien. Nee, dat, maar dat werd ook bewust gezegd. Ik zag het volgens mij in het internationaal... dat een ronde onderhandelingstafel... zou dat echt zo onbedoeld zijn dat er niemand aan het hoofd mag zitten? Of kan zitten dan? Dus... Ik heb geen idee. Ik, heb geen idee. Ja, <laughs> ik vind wel het welke. zo leuk dat jullie altijd overal wat achterzoeken. <laughs> nou ja, het werd er zo, werd er zo expliciet bij vermeld... aan een ronde ja. tafel. Nou, uh, op, zich, op zich moet ik bekennen dat ik zelf, uh, ik heb zelf op mijn kamer een ovale tafel heb. Dat vind ik ook al een stuk beter dan een rech, rechthoekige tafel. Want het nadeel van een rechthoekige tafel is dat je altijd een aantal mensen niet kunt zien. Ja, precies. En, en bij een ronde tafel heb je gewoon, uh, richt iedereen hetzelfde uitzicht, zullen we maar zeggen. Hoe begint zo'n ochtend als er toch behoorlijke pittige onderhandelingen moeten, uh, uh, gedaan moeten worden? Is dat dan gewoon echt informeel? Eerst met koffie en een croissantje en, uh, ja, en een beetje heb je lekker geslapen? Waarschijnlijk wel. Uh, men kent elkaar ook goed, dus er zal ongetwijfeld ook wel best wel enige uitwisseling van persoonlijke dingen. Van ze zijn een aantal zijn denk ik de afgelopen weken zelfs nog. Afgelopen zes, misschien nog wel een paar dagen op vakantie geweest. Ja. Uh, maar dat is alweer even geleden voor, de, voor het kabinet. Dat geldt meer voor uh, deze regio. Dus <lacht> ik ben toevallig zelf een paar dagen even weg geweest. Dus dan zou je daar even over praten. En ja. dan zie je het er goed uit of zo. <lacht> Um, maar ik denk zelf dat daarna, en dat is volgens mij ook een hele goede methode, gewoon zakelijk. Uh, de, ieder zal zeggen uh, um, uh, wat ze inzet, of althans uh, wat hij ervan verwacht, wat zij ervan verwacht. Uh, en dan uh, zullen er misschien een paar dingen op tafel gelegd van waar, waar verwachten we nou dat we het meeste problemen over kunnen zijn. Waar moeten we het meest intensief over praten? Ja. Ja, probeer, ik denk dat je begint met een soort analyse van, uh, van uh, wat er moet gebeuren. Waar dat... de overlappen waar de verschillen liggen, inderdaad. Ja, ik ja, weet zei... dat je daar mag, dat, dat, Als je het goed bij elkaar kunt vinden, is het ook helemaal niet erg om aan het begin ook even te zeggen waar het moeilijk zal zijn. Ja, ze, ze onderhandelen, uh, ze, ze hebben zich teruggetrokken in het katshuis, wordt uh, meestal, uh, ja. en, dat het katshuis wordt meestal gebruikt als er echt iets serieus uh, aan de hand is, Vind je het uh, verstandig en ze hebben van tevoren al een, een soort tijdslimiet van drie weken aangesteld, is dat verstandig of is dat nou, je kan wel beter, maar wel een. Uh, je kan natuurlijk ook eindeloos uh, nog blijven praten. Uh, uh, en als het uiteindelijk vier weken zal duren, dan, dan duurt het vier weken. Mm -hmm. uh, ik, ne ik neem aan dat ze ook een beetje hebben gekeken... van hoeveel tijd heb je nodig om, om uiteindelijk ook met sommetjes... want dit gaat natuurlijk heel erg over financiën. Ja. Uh, en dan weet je ook altijd dat je tussendoor van allerlei berekeningen moet maken... om weer de sommetjes uh, sluitende te krijgen. En, en daar moet je aan de ene kant tijd voor hebben... aan de andere kant kan je het natuurlijk ook eeuwig laten duren. Dus ik snap dat men ook wel een, een tijdlimiet opgezet gezet heeft. Heel goed. Laatste vraag. Ik ga een paar namen noemen. Uh, we begonnen met de vraag... hoe kun je het leuk houden en ontspannen? Ik ga de namen noemen. Rutte, Verhagen, Wilders, Blok... van van Buma en Agema. Welke van, welke van deze is de grootste feestneus... tijdens de, tijdens de onderhandeling? Ja, niet feestneus, maar ik denk dat de premier... wel een goede voorzitter is van dit geheel. Dat is ook iemand die een, altijd een goede combinatie... weet te maken van... Uh, ja, uh, een grapje om de ontspanning weer erin te brengen. Want dat is, uh, sommigen denken wel dat het feestneus zijn, Maar ik geloof er heel erg in dat als je af en toe ook eens even jezelf wat relativeert... of eens een opmerking maakt waar iedereen weer... Zegt, lachen is ook een instrument uh, om onderhandelingen goed te maken. Een vorm van overleggen, ja zeker. Ja, ja daar, ben ik, daar ben ik. Mensen die... Ik, nou ja, goed, uh, kijk maar eens hoe je dat thuis als het in een huwelijk uh, op, op zich goed zit. Dan kan je best af en toe boos op elkaar worden. Je maar moet dan kan je ook lachen. je weer leuk maken. Precies. Dus, uh, je, je moet ook af en toe eens kunnen... Ja, nou ja, laat ik zo zeggen dat uh, het denken dat je uh, met het jezelf altijd serieus nemen ergens komt, daar geloof ik helemaal niet van. Nee, ik ook niet. We gaan kijken wie er uiteindelijk in handstand uh, op de foto eindigt van uh, deze zesde. Ik is. vrees dat u lang moet wachten. Ja, mevrouw Joritsma, hartelijk, hartelijk <laughs> dank en een prettige avond nog. Graag gedaan, Dank. Ja, wil je wel uh, iets heel anders dan nu? Uh, wil je wel online shoppen, maar mis je ook de gezelligheid van de winkelstraat? Dan kun je vanaf woensdag je lol niet op, want dan gaat namelijk de stad.nl online. Een online winkelcentrum, compleet met een modegracht, babystraat en een fair trade laan. Waar je dus echt virtueel in rondloopt. Uh, Mabel Mangus, nee, mag. Ja, Mangus is er een van de bedenkers, zeg ik dat goed, Mabel? Ja, dat zeg je goed. Ja, goed het is Magnus. Ja. Ma het is Magnus, dat Magnus. is het, Het ja. ja. is twee N'en, oké, okay, goed zo. Um, er rijdt er ook zo'n gehaat draaiorgel met de didel didel didel didel... door jullie uh, stad.nl rond, of niet? Ja, ja op, de, op het Stadsplein hebben we een orgel staan inderdaad... die een okay. mooi geluidje maakt, ja. Omschrijf de ervaring eens, want ik leg het net uit... als een soort online winkelcentrum, compleet met, uh, met grachten. En, maar hoe, hoe moet ik het zien als ik daarheen ga? Hoe, hoe, wat, hoe voelt dat? Ja, je komt dus aan op een stadspoort en ja, dan volg je de rode loper en dan uh, kom je uit op het stadsplein. En daar zie je een stadhuis en, en de makelaar en, en ja, van alles uh, wat huizen. En vanuit daar kan je de stad verder gaan bezoeken. Dus we hebben iets van 15 straten nu. Mm -hmm. Maar onder inderdaad, waar je zegt, de motogracht, de vertreedlaan, een babystraatje. En in die straat, die hebben allemaal een eigen look en feel. Dus in de bruiloftstraat, dan hoor je ook echt, uh, ja... Mooie uh, kerkklokken uh, luiden. En zie je uh, ja, bruidsmeisjes uh, over de straten. En hoe loop en... ik daar doorheen? Loop ik daar doorheen als, uh, uh, als een poppetje? Of is, nee, is het alsof nee, ik echt dus... met mijn eigen ogen kijk? Nee, het is gewoon of je mijn eigen. Het is eigenlijk meer een soort kijkdooseffect. Dus het is, zijn ook, het is op zich relatief eenvoudig gebouwd met, met HTML. En allemaal verschillende laagjes. Dus het is net of je door, door een kijkdoos aan het kijken bent. En je kan dus horizontaal scrollen door die straten met de pijltjes. Mm -hmm. Dus het werkt heel eenvoudig. Het is niet het als second life, dat je er echt uh, boven zweeft of dat je allerlei poppetjes moet gaan maken. Nee, precies. En, uh, er ja. zitten al 250 winkels in en die, die zijn ook daadwerkelijk met elkaar aan het concurreren. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kun je daar, laten we zeggen, als verkoper ruimte huren, een winkel huren en kun je die dan zelf aankleden en waardoor je klanten trekt? Ja, je, je, bij de maak, nou, zeg maar op het stadhuis kan je dus uh, naar binnen. En daar heb je dus een kast vol met gevels. En dan kan je dus daar een geveltje uitkiezen. En allemaal uh, Missen zijn Hollandse geveltjes. Maar je hebt ook moderne geveltjes. En daarna kan je dat uh, pandje helemaal inrichten. Naar eigen smaak. Met je eigen behangetje, toonbanken. En je kan jezelf ook achter de toonbank plaatsen. En als winkelier kan je dan je kast gaan vullen met allerlei producten. Maar ja, op jouw vraag met concurreren. ja Wat wij dus eigenlijk zien. En dat zie je ook wel nu al in de stad. Het is eigenlijk nu al een soort community onder die winkeliers. Dat uh, ja, natuurlijk is, eigenlijk, ja, is het wel een soort concurrentie. Maar, maar ze concurreren elkaar, elkaar, elkaar niet, het, de virtuele stad. Nee, nee ik. omdat het zijn allemaal wel echt unieke winkels. Die eigenlijk ja, meer eigenlijk, uh, eigenlijk versterken ze elkaar. Dat, dat is eigenlijk ook de bedoeling van stad.nl. Heel goed. Stad.nl, ja. dus ik ga straks ja. even kijken. Mabel, Mabel Magnus, dankjewel. Ja, oké. Okay. Doei.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 over ruzie en met mekaar smijten van lege flessen. Ach, prachtig. Jorden Crystal, BNN Today, Erik Kortom. de bekendste poptempel van Nederland. Die blijft een prachtig woord vinden. Poptempel. Paradiso bestaat 40 jaar en ter ere daarvan draait vanaf donderdag de documentaire Paradiso van Jeroen Bergvins in de Nederlandse bioscopen. Maar wat is nou eigenlijk de magie van dit poppodium? Waarom staan de grootste wereldsterren in de rij om er nog steeds te mogen optreden? Uh, uh, en heeft eigenlijk iedereen ter wereld, iedere muzikant ter wereld wel een mening over Paradiso? Ik ga erover praten met Jan-Willem Slichting, al meer dan 30 jaar programmeur van Paradiso en popjournalist van de Volkskrant Menopot. Heren, goedenavond. Hallo. Ja, we gaan het he hebben over een gemeenschappelijke liefde van ons alle drie, hè? dat is uh, van jou al helemaal, Jan Willem, want jij werkt er natuurlijk al heel lang. Menno, regelmatig bezoeker, ik ben zelf ook een bijzonder regelmatig bezoeker van, uh, van, uh, van Paradiso. Um, uh, laten we even luisteren naar de openingsscène uit de documentaire, uh, het concert van Fateless. Luister even mee. Dit is mijn Dit is waar ik mijn hart heel. Ja, this is my church, Amsterdam. You of all people know, zegt hij. Um, wat is het paradiso voor jou, Jan Willem? Behalve je huis misschien wel. Nou, jouw huis natuurlijk. Maar vooral. Kijk, ik hou wat je zegt: onze liefde, gemeenschappelijke liefde, maar mijn gemeenschappelijke liefde is, of met, met jou is live muziek. Muziek, hè. Ja. En daar hebben we een fijn podium. En dat is dan maszel, dat je dat hebt. Maar het gaat mij in eerste instantie altijd om, om live. Ik ja. vind de verbinding tussen de artiest en, de, en het publiek. En. Zoals dit, zo feitels hoor het beginnen. Ja, ik vind het altijd magisch. Maar hoe komt het dat dat in Paradiso zo goed kan? Want je hoort van al die muzikanten die daar staan of hebben gestaan... dat dat in Paradiso zo goed kan, die, die verbinding leggen. Dat zit dan toch ook in de zaal, toch? Ja, misschien moet het zinnetje uit de uit, uit, uit documentaire zeg ik van... wij maken de verbinding tussen de artiesten en het publiek... en dan stappen we er zo snel mogelijk tussenuit. Dus als je dat voor elkaar weet te krijgen, dat het altijd het gaat om de artiest... Die moet zo fijn mogelijk En het publiek zo dicht mogelijk bij die artiest. En wij zijn dan alleen maar de, de, de, de ver, veroorzaker... of de, de postillon d'amour. Ja, precies. <laughs> oh, dat vind ik een hele mooie. De poptempel en postillon d'amour, zoals je hem nu ja. uitlegt. Menno. Zo, daar is hij. Ja. ja, ik wou zeggen. Die, die kan je, die kan je <laughs> in je zak steken. Jij bent al honderden keer geweest als bezoeker, uh, concertbezoeker... en vooral uh, ook als journalist voor je werk. Heb jij, kan jij iets van die magie verklaren? Nou ja, een van de meest de, ja, letterlijk in het oog springende dingen bijna... is natuurlijk het feit dat het een verschrikkelijk mooi uh, gebouw is. Uh, uh, Poppodia zijn vaak uh, ja, een soort van uh, zwarte dozen. Een soort kelders met lage plafonds. Ja. En dat heeft ook weer zijn hele eigen sfeer. Dat het, dat het condens uh, op, op je kruin druppelt ongeveer. In Paradiso is er een hele andere vorm van magie. Het is een, een oude kerk. Dus het plafond is hoog. Uh, dat die, die prachtige spreuk uh, Soli Deo Gloria staat daar altijd op de achtergrond mooi te wezen. Er zitten gebrandschilderde ramen boven. Uh, witte balkonnetjes en ja, dat zie je nergens anders. Het is een hele mooie plek en het is in een restaurant ook belangrijk... dat er behalve lekker eten uh, het gestreven het dat het, dat het <laughs> ook nog een fijne plek is om te zijn. Ja. En dat is Paradiso. Paradiso is natuurlijk ook meerdere malen verbouwd. De, be, beneden was het altijd uh, een, een, een beetje een, een, een bende. Sinds een paar jaar is het daar een stuk gestructureerder geworden. Wat bevalt jou... Wat vind jij elke keer als, als die tent een beetje verbouwd wordt? Is dat iets wat je prettig vindt, Willem? Of is dat iets dat je... Als je het maar hebt? organisch houdt. Ja. Als het maar niet een boel wordt. Dus het enige wat we doen is een beetje de, de kelder wat uh, gezelliger te maken... om daar een broodje te eten. Ja. En de vloer iets... Uh, Stabieler. Nou niet stabieler, maar hij moest naar beneden. Die, die ja. vloer daarboven die, die er nog steeds. Maar dat is dus net zoals de Eiffeltoren. Die maakt ook bij sommige winnen een uitslag van drie meter. Dat moet. Daar wil ik het zo anders, meteen even met je over hebben. Er zijn ja, legendarische ja. avonden geweest wat dat betreft dat de streepjes gezet werden. Eerst even nog over terug naar de magie. Want uh, uh, een van mijn grote voorbeelden en helden, Henry Rollins, uh, uitvoerder van de legendarische punkformatie Black Flag uh, en tegenwoordig voornamelijk bekend van zijn spoken word show. Eind januari stond hij er nog in Paradiso. Dat doet ook een kleine poging om de magie te verklaren in de documentaire all these people and now you and there's something about that man that is just really something it maybe be something you create in your mind but because at the end of the day it's just a building with a stage but it can be more it's what you attach to it but i like having earned the miles and earning familiarity like uh, why is this place familiar because this will be my 13th show in this place ja, ongelooflijk. En ik heb hem wel eens daar van het podium zien duiken... Eh, op magistrale wijze. Veertig um, jaar bestaan is een enorme historie voor zo'n poppodium. Een van jouw hoogtepunten. Uh, jan willen maken de concerten van Prince, hè, eh, 1995. Het, nou, het, het, het, sowieso werd ontzettend mooi gespeeld. Ja. Heel kaal. En de voorwaarden ervoor waren zo ontzettend klein. Ik bedoel, de, de vrachtwagen reed om half één s'avonds achteruit bij ons parkeertreintje op. En om half drie begon hij met spelen. Half drie s'nachts? Ja, de, maar half één s'nachts. Ja, ja, ja, dus ja. na Sertogenbos, toen hij ja. daar gespeeld. Ja, en dat is, da, dus daar da komt een beentje spelen. Ja. Twee toetsenmannen, links en rechts. Twee drummers. En hij in het midden. Gitaar, dan wel bas. Mm -hmm. Dat was het. En wat was daar... Wat was daar ja, dat, dat, kaal Kou, Maar dan zo vo volledig voldoende... Is, nee, dus als je, als, je de, als je werkelijke beats gaat draaien, van wie de, of nou van Dr. Dre zijn of wie dan ook. Als je alleen de beat draait en hij is echt goed, dan heb je heel weinig nodig. Ja. Ik weet nog dat ik voor het eerst uh, Sympathie voor de Devil hoorde van de Rolling Stones. Mm -hmm. Toen dacht ik, wauw, dat is wel kaal. En later merk je pas hoe magistraal dat is. Ongelooflijk, ja. aan, dat ja. bouwt en het bouwt en het, ja. ja. Uh, nog een legendarisch concert waar jij in ieder geval bij was, Menno. Uh, Courtney Love met haar Hole. Ja. De, de ex van Kurt Cobain van Nirvana. Ja. Dan hebben we het over het, het concert uh, uit 1995. Wat, wat eigenlijk geen uh, concert werd. Want nee. het, na zes liedjes zat het erop. Uh, dat was een avond uh, waar ik uh, uh, ja, naar, naar uit had gekeken. Ik had een kaart gekocht. En uh, dat was ongeveer een jaar nadat Kurt Cobain zichzelf uh, door het hoofd geschoten ja, had. Ik zei net, het was helemaal geen ex. Ze waren getrouwd. Ze waren, ja, ja, ja, ze waren uh, getrouwd. En het ging met haar heel slecht toen. Ze zat uh, zwaar aan de drugs. En, en had het uh, natuurlijk nog erg moeilijk met de dood van haar man. Mm -hmm. uh, en daarom was het... vanaf het begin hing, hing er al een beetje een sfeertje... van een soort gekje kijken eigenlijk. Het publiek kwam kijken hoe gek Courtney was. Uh, er hing grimmigheid ook. En toen begon die band ook nog te laat. Uh, waardoor er, uh, dat, die grimmigheid... eigenlijk ronduit agre agressie werd bijna. Bij het publiek. En de vlam sloeg in de pan. Na een aantal liedjes werd er een uh, bekertje drinken... naar Courtney Love gegooid. En dan werd ze zo kwaad... omdat ze uiteindelijk aan een uh, snoer... naar balkonnetje geklauwd. Het is om daar op zoek te gaan... naar degene, die, ja, degene gegooid die, dat had. die dat deed. Ze heeft daarop mensen in staan, meppen weet ik nog... en uh, klom uiteindelijk via hetzelfde snoer weer naar beneden. Uh, ze probeerden het later nog eens... maar toen werd er zoveel bier gegooid... en allemaal middelvingers de lucht in... dat het toen helemaal niet meer wilde lukken. En toen Eindelijk was het concert. afgelopen. Precies. En uh, ja, daar baalde ik gruwelijk van toen... maar pas later ga je dan realiseren... ik heb hier wel ik iets Ik heb iets legendarisch meegemaakt. Deze ja, ga ik niet precies. vergeten. Ja. Nee, zeker dat, uh, niet. Het ja. um, is ook mooi om er te spelen... Uh, kan ik je vertellen, want ik heb er uh, ook wel eens mogen staan, godzijdank. Maar iemand die ook weet hoe zeenuwslopend het kan zijn om in Paradisa te moeten spelen. en er ook vele malen gestaan heeft, is niemand minder dan Spike van Zoest van direct. Hey Spike, goedenavond. Goedenavond, Erik. En Jan Willem. Hallo. Hartstikke gezellig hey. daar. Ja, het is ook hartstikke gezellig. Waarom zit je dan niet hier? Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik, ik moet me ook weer voorbereiden op een, uh, op een festivalseizoen met de dev, een ander beentje van mij. Ja, dus we zitten in een, uh, in een heel, uh, in een, ja, een en In een repetitie hok. Hé, hey, ja, parad paradiso. paradiso. Als ik zeg Paradiso, je hebt er meerdere malen gestaan. Zei ik net ook al, wat, wat, wat is jouw reactie dan? Ja, nou, het is al gezegd. Denk je, het is natuurlijk een, een, een magische plek om op te treden. Omdat het zo'n fantastisch mooi gebouw is. Het zit heel veel historie. En, uh, en, en die zaal, die heeft al uh, iets, iets magisch over, over zich heen. Het podium is eigenlijk... Relatief gezien, voor, is, is het vrij klein. En je staat eigenlijk in een soort van. Ja, van kooi. Als, als de balkons vol staan, dan, dan voel je het publiek, weet je, want die balkons die lopen ook nog eens een keer door tot over het podium. En als ja. daar mensen staan, dan kijken ze echt letterlijk op, op je vingers. Weet je? Dus je hebt. staat heel dicht bij de mensen. En dat, uh, ja, dat is qua, voor de energie van een concert is dat. Uh, is dat heel erg tof. En, en, de, en eerste hem... keer, hè, de eerste keer dat jij dat telefoontje dan krijgt, dat is met Direct geweest volgens mij, dan ja. krijg je telefoontje, ja we gaan Paradiso doen. Is dat... We gaan Paradiso doen, in de tour, ja, ja, dat was onze eerste clubtour. Moet je ja, dan meteen naar, de, naar het toilet of uh, was het een spr <laughs> sprong in de lucht <laughs> wat was het? <laughs> Nee, dat niet, maar het is zo. Het, het, het, het, ik bedoel, je weet wel. Ik denk dat het besef dat het, dat het en, en de zenuwen die erbij komen kijken. van zo'n zaal, die, die kwam denk ik toe op het moment dat je dat, je dat minuutje voordat je opgaat. of sta je aan de achterkant. en dan aan de achterkant van het podium. en dan was dan dat, dat trappetje, weet je. en dat is na de verbouwing. is dat, dat trappetje er niet meer, maar dat was een trappetje met. Ja, die muur is dan helemaal volgekomen met allemaal namen ja. van artiesten en bands en, en, en uh, alle proefjes hadden genomen, volgens mij. En, maar en, die is weg hè, dat trappetje. Dat, ja, dat, dat muurtje, dat is, dat, in ieder geval, dat dwee nog en toen. Dus als je dat zo te kijken en dan denk je, jezus, weet je wel, ja, daar, gaan, daar gaan we dan ook, weet je wel. In, en dan weet je wie er allemaal hebben gestaan. Ik ga toch eens even vragen. Ik het zeggen, ga toch eens even vragen. willem waar is dat trappetje gebleven? Ja, dat is er nog gewoon. Gewoon ontkennen. Oh, nee, is maar maar gewoon het is gewoon in die Het zit nee, nu achter een gordijn. Maar het is, het, wij hebben niks, behalve dan dat trappetje wat er was met die namen. Overigens, de grote namen stonden daar niet, hè. Mm -hmm. Het waren toch... Maar goed. Dus een voorprogramma is net zo belangrijk voor ons als een grote naam. Hoor. Ja. Maar de grote namen stonden er niet. Maar <susk> verder is er in Paradiso niks te vinden van iemand die daar gespeeld heeft. Je moet het Aha. in je hoofd doen. De herinnering zit in je hoofd, de beleving zit in je hoofd... en je ziet bij ons nergens een foto van, noem ze... Nee, nee, nee, die is er die, staan. Dat doen nee. we niet. Het is altijd hier en nu en de toekomst. Precies. En misschien is dat wel... En jullie adverteren ook, laat me zeggen, als je posters maakt... met voorprogramma's en hoofdprogramma's... eigenlijk altijd even een soort van belangrijk, hè? Dus of kleine acts of grote acts. Nee, nee. Die zijn er niet. Ze zijn allemaal, nee. allemaal acts komen. En wij zijn, nee. zonder de artiest zijn we niks. Nee. Is, is, hoe belangrijk is Paradiso, Menno? Je bedoelt voor... voor, ja, voor de popmuziek. Voor de Nederlandse popmuziek, uh, voor de of voor het Nederlandse popaanbod verschrikkelijk belangrijk. Ik weet van artiesten, dat hoor ik ze ook zeggen... dat ze Amsterdam als stad heel erg belangrijk vinden. Ja. Daar willen artiesten toch als ze een, een toertje van zes, zeven avonden in Europa doen... dan moet Amsterdam daar wel tussen zitten. En die, dat Amsterdam die reputatie heeft... Uh, dat is niet in de laatste plaats te danken aan Paradiso. Ze, een stad van zo'n reputatie. En daar staat dan ook nog een zaal van zo'n reputatie. En dan heb je een combi waar artiesten graag komen. En dat blijkt zit... wel, sommige mensen vragen er gewoon om... dat ze ja. drie keer misschien een in kunnen... Dat ze toch ja. bij jou willen staan, Willem. Ja, ja. maar, maar dus, we hebben een plicht. Ja, ik word dat zeggen. Ja, echt. Ja, ja. En zo voel ik het ook, hoor. Ja. Je, je moet het niet verzaken. Je nee. moet er echt. Uh, uh, je kan zeggen dat je er trots op bent. Maar je kan ook zeggen, ja, dat dan moeten we waarmaken. Elk, elke keer wil ik dat. Hou dat vol. En de artiest moet het ook weer waarmaken. Precies. Vandaar dat je ook die verhalen krijgt, zoals Paul Weller. Ja. Dat hij gewoon nachtmerries krijgt van tevoren. <laughs> Nog 40 jaar, in, Willem. Dank je wel, jongens. Dank je wel. Today. Erik kortom. Ja, ook vandaag geven we het laatste woord aan onze vrienden van de show... Uh, te beginnen met kledingontwerper Hans Wink. Bezuinig, waar beginnen we? Afgelopen vrijdag zat ik in een liftje naar boven, de piste op. Naast de twee tienjarigen. Het gesprek ging als volgt. Als ik straks boven ben, dan uh, bestel ik een chococino. Gisteren bestelde ik ook een chococino en kreeg ik een chocolademelk. Dat heb ik teruggestuurd. Dat had ik toch niet besteld? Nee zeg, een chococino bestellen is een chococino krijgen. Wijsheid, komt met de jaren, denk ik dan maar. Ik hoop dat het in het torentje is ingedaald. Dus, de burgemeester van Groningen heeft ook getweetet, dat, Peter winkel. Wie verlos mij? Van al mijn wachtwoorden, pincodes, registratienummers, gebruikersnamen... S-nummers, P-nummers, foutje nummers, -nummers, -nummers boekingsbevestigingsnummers, veiligheidsaccounts... onthoud mij, onthoud mij, onthoud mij en vraag mij niet om alles te onthouden. En Jan Dino als porraad. Een hater is als de doods om iemand tegen te komen... die wel zichzelf durft te zijn. Dus omdat jij van jezelf houdt, haat je jou ook. Dus dan is je vraag, maar hoe versla ik nou al die haters? Praat met jezelf, complimenteer jezelf, verwen jezelf. Loop nu naar de spiegel, nu, kijk in de spiegel en... Zeg tegen jezelf lekker hè? Lekker hè. Tot morgen. BNN Perscentrum Nieuwsport. De tempel van de Haagse journalistiek bestaat 50 jaar. Mijn hartelijke gelukwensen Nieuwspoort. Ja, het is een soort afwerkplek daar. Hè? Waar journalisten en politici elkaar ontmoeten. Wel helemaal welletjes. Nieuwspoort. Maar je hebt het niet van mij een veelgehoorde zin is. De humor is hilarisch bij tijd Villa werken. Vila VPRO komt live vanuit het parlementaire perscentrum... met politici van welheer en parlementaire verslaggevers van het eerste uur. Goed gedaan, mijn beste. Deze week, van maandag tot en met donderdag...